Drie partijen vinden het onacceptabel dat werkzame jongeren een beroep moeten doen op de bijzondere bijstand om rond te komen. Ze steunen het initiatief van jongerenbeweging Jong United. Die bood gisteravond een petitie aan, minister Ascher van Sociale Zaken aan, voor één minimumloon voor iedereen. Die petitie is ondertekend door ruim 100.000 mensen. De Belastingdienst is een onderzoek begonnen naar Airbnb, de website voor tijdelijke verhuur van particuliere woningen. De Belastingdienst vraagt zich af hoeveel belasting de dienst misloopt omdat verhuurders extra huurinkomsten niet opgeven. Volgens een woordvoerder is het een verkennend onderzoek. Daarna wordt bekeken hoe eventuele belastingontduiking moet worden aangepakt. Het aantal mensen dat zijn huis verhuurt via Airbnb groeit. Zimbabwe, Zimbabwe haalt de eigen dollar uit de circulatie. De munt is vrijwel waardeloos geworden en wordt nauwelijks meer gebruikt. Sinds het land in 2008 met een inflatiekante van 500 miljard procent... is de munt er nooit meer bovenop gekomen. Op het hoogtepunt van de hyperinflatie sjouwden Zimbabwanen... met tassen vol bankbiljetten naar de winkel om brood en melk te kunnen kopen... Vanaf maandag kunnen mensen hun geld bij de bank inruilen tegen Amerikaanse dollars. Voor 35 biljard Zimbabwaanse dollar krijgen ze 1 Amerikaanse dollar. Het weer zonnig bij 25 tot 30 graden. Later vanmiddag of vanavond bereiken de eerste buien het zuiden van het land. Het kan onweren, hagelen en lokaal is veel neerslag mogelijk. Komende nachten morgenochtend overal buien. De rest van het weekend is het vrijwel droog met morgenmiddag en zondag geregeld zon. De middagtemperatuur morgen is 25 graden zondag 21. Dit was het NOS Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoker van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen Bevenwijk en Knoopend Raasdorp 5 kilometer door een ongeluk. Bij het Raasdorp is de verbindingsweg naar de A5 richting Amsterdam dicht. Op de A20 in de richting Gouda dan staat voor en Abrechtseplein 3 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Vandaag heel bijzondere gasten, want vorige week werd de tennisclub Zandvoort Nederlands kampioen. En daarom praten we vandaag met de architecten achter dit geweldige resultaat, Hans Smeed en Dick Zuik. Dick is hier het eerste uur, Hans komt het tweede uur, want de trainingen dat gaan gewoon door op hun sportpark, maar dat, dat maakt verder niet uit. Dick, hartstikke leuk dat je er bent, gefeliciteerd. Hartelijk bedankt. moet heel mooi geweest zijn. Ja, het was een uh, onverwacht uh, supersucces. Hartst, hartstikke, hartstikke leuk, goed zo. Net als 40 jaar geleden bij Ellis Bergen draaien wij de platen van de gasten. En de eerste plaat komt eraan van onze technicus, Ruud Jansen. Sorry, je mag altijd doorpraten, hoor, want ik hou mijn mond wel. Dat maakt niks uit. Ah, oké, oké. Die zingt toch wel lekker. Nogmaals een welkom aan Dick Zuik. De architect samen met zijn, uh, met zijn partner Hans Smit Achter het Nederlands kampioenschap tennis... dat vorige week behaald werd door de tennisclub Zandvoort. Fantastisch resultaat. Echt uh, helemaal supergoed. Uh, Onverwacht resultaat gehaald. En uh, dit is voor het eerst in de historie van een tennisclub. Sowieso is het al bijzonder dat zo'n klein plaatsje... met toch een relatief kleine club al zo'n uh, hoog speelt in de allerhoogste afdeling in Nederland... en dan nog de titel winnen. Dat is allemaal supergoed. En vorig jaar werden jullie al tweede. Ja, dat was allemaal een surprise. Want toen hadden we helemaal niet verwacht dat we in de play-offs zouden komen. Toen kwamen we in de play-offs. Toen kwamen we ook nog in de finale. Die verloren we helaas. En nu hadden we eigenlijk ook niet gedacht van... Nou, we proberen de play-offs te halen. We kwamen zelfs als eerste uit de pool. Toen dachten we, nou ja, het wordt toch heel erg zwaar... omdat onze eerste dame Leslie Kerkhoven in Rosmalen moest spelen. Toen dachten we, nou, dat wordt echt een... een maar de andere spelers zijn opgestaan... En, het team spirit was zo groot dat we het gehaald hebben. Ik denk dat daar aan te wijt is. Wat mij op is gevallen, ja hier is veel aandacht besteed aan jullie kampioenschap. Maar landelijk, vroeger werd zo'n zo kampioenschap uitgezonden op tv. Je ziet het helemaal niet en je leest er bijna niets over. Hoe komt dat? Nou ten eerste, ik denk dat het komt, het wordt inderdaad helemaal, bijna landelijk geen aandacht aangegeven. Af en toe staat er een stukje in de, in de grote kranten, maar eigenlijk veel te weinig. Het komt eigenlijk doordat de tennis natuurlijk een enorme booming heeft gehad. Er is veel meer tennis op televisie gekomen. Vroeger zag je dat niet. Er werden alleen de Grand Slams uitgezonden. En nu kan je elke dag van de week kan je naar tennis kijken. Of het of via Sport 1 is of Eurosport. Je wordt eigenlijk helemaal doodgegooid met tennis. Dus... Ik denk dat dat een van de redenen is waardoor het uh, landelijk dan niet zo interessant is voor de mensen om daar naar te kijken. Ja, ik vind het raar, want het blijft natuurlijk interessant. Het is een Nederlands kampioenschap. En de oh. meeste idiote kampioenschappen worden uitgezonden. Het is een beetje raar. Ja, het blijft, blijf, wij vinden het, allemaal, en vinden het allemaal vreemd hoor. Terwijl we ook nog uh, contacten hebben. De Bond heeft ook nog contacten met uh, uh, de Telegraaf en met. Uh, uh, Sky Radio enzovoort, maar er wordt geen aandacht aan besteed. Nou, hopelijk volgend jaar beter, want dan is het hier. Ja, we gaan ons best doen. We Weet gaan er een mooi festijn van maken. Volgend jaar worden de play-offs sowieso op Zandvoort gehouden. Nou, dan is het wel belangrijk dat het team er ook in zit. Want als je het voor andere clubs alleen maar organiseert, dat is dat ook niet echt uh, super superleuk. Dus we gaan proberen een uh, mooi festijn te maken en zeker in de play-offs mee te doen. Zodat het, uh, het, uh, het publiek ook uit Zandvoort en omgeving kan komen kijken. Wat zegt het kampioenschap internationaal? Dat zegt helemaal niets. Helaas. Maar gek is dat, hè? want iedere wedstrijd die er is... waar internationaal gespeeld wordt... dan weet iedereen alles over die spelers en spels. Klopt. Maar het is natuurlijk... tennis is sowieso een individuele sport natuurlijk. Dat is één. De, de wereldranglijst is eigenlijk de maatstaf waar iedereen naar kijkt. Op het moment dat Veder en Nadal ergens zijn... dan krijgt het veel meer aandacht. Mensen komen daar ook op af. En uh, landelijk hebben we wel de topspelers van Nederland... die allemaal meedoen. Zoals Hazen, Bertens, uh, Kerkhoven... De bakker. Allemaal zijn ze aanwezig. Maar toch is dat nog niet belangrijk genoeg blijkbaar om daar heel veel aandacht aan te gaan. Wat mensen ook waarschijnlijk niet weten is het feit dat je denkt... Nederlands kampioenschap, dat gebeurt dan op een zondag en dan is het klaar. Maar het begint donderdags al. Ja, het, we hebben de, de, de hele Eredivisie wordt afgespeeld in 2,5 week. Dus dat is eigenlijk een hele korte periode. Maar dat komt ook weer doordat de spelers uh, internationaal willen spelen... de wereld rond willen trekken, punt willen halen voor de ranglijst. En het is een heel krap periode waar ze het in doen... Waardoor de spelers het wel interessant genoeg vinden om te spelen. Want zijn allemaal profs. Dus ze willen ook allemaal, komen ook allemaal voor geld natuurlijk. Ja. En, uh, ja, en dan krijg je dat. Uh, de laatste donderdag is dan de laatste reguliere competitiedag. En dan het weekend is het dan de playoffs. En dan zou je zeggen van. Het, is in Amersfoort, het was in Amersfoort, hè? Ja. Kleine tennisclub. Maar er waren een hoop mensen uit Zandvoort. Ja, het was fantastisch. Het was fantastisch. De zaterdag zat al helemaal vol met Zandvoort. Dus ik denk. Ik denk dat echt wel drie, vierhonderd man uit Zandvoort zijn gekomen. Dat is echt helemaal geweldig. Dus, en de thuiswedstrijden hier waren ook bom en bom vol. Zodat uh, zelfs uh, op de weg, op het fietspad stond het helemaal vol met auto's die uh, naar de tennis gingen kijken. Dus dat wordt volgend jaar met de play-offs nog wel een, een, een dingetje, die, ja. dat parkeren. Jullie weten in ieder geval dat het gebeurt. Je hebt een heleboel avonden om daarover na te denken. Absoluut. En wij wij groot vindt avond.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 Prachtig, een hoog in de Nederlandse muziek, vind ik dat. Geweldig nummer van het album De Avonden. U luistert naar de Watertoren Sport met vandaag twee heel bijzondere gasten. De architecten achter het Nederlands kampioenschap van de tennisvereniging Zandvoort. Dick Zuik en Hans Smit. Hans Smit komt de tweede uur, Dick is nu hier. Dick, Nederlands kampioen. Hoe, hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Uh, Want je zei, het, het is heel kort hè? Ja, het is een heel korte periode. Dus het is echt zaterdag, zondag, dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag... en woensdag er tussendoor nog. Dat gaat eigenlijk allemaal heel snel. Uh, eigenlijk lag het allemaal heel dicht bij elkaar. De laatste donderdag dat we tegen Saland moesten thuis met een bakker... Was het, uh, het kon eigenlijk alle kanten op. We konden eerste worden, maar we konden ook gewoon nog uit de play-offs kukelen. Nou, dat pakte allemaal eigenlijk toch goed uit. De dames wonnen hun singles... Uh, Scott Griekspoor verloor helaas van den Bakker. Dat was echt nog een maatje te groot. Uh, Christophe Vliegen speelde een fantastische partij. En we kwamen 3-1 voor. En toen wonnen we opeens ook allebei de dubbels. En toen was het klaar. we 5-1 zijn we eerst in de pool geworden. En zo zijn we naar de play-offs gegaan. Quart finale. En dat was, de, dat was dan uh, was eigenlijk een, uh, een kroon op het, uh, op het geheel. Want... In de tennis is het zo individualistisch dat de spelers amper naar elkaar kijken. Ze zijn alleen met zichzelf bezig. en Een beetje egoïstisch moet ik het toch wel zeggen. Maar in ons team moet ik zeggen, echt fantastisch. Ze gingen allemaal naar elkaar kijken, ze moedigden elkaar aan. En daardoor kregen ze toch een bepaalde boost waardoor ze beter gingen spelen. Dat is toch wel leuk. Misschien is dat wel de reden dat jullie kampioen zijn geworden. Nou, ik denk dat dat de belangrijkste reden is. Dat sommige spelers zo goed hebben gespeeld dat ze echt boven hun eigen niveau zijn uitgekomen. Ja, want ook de Lobbelaar uit Zevenbergen ging eraan. Ja, Lobbelaar ging eraan. Dat was, uh, was toch wel spannend, omdat we in de halve dachten van... nou ja, Kiki Bertens is er niet bij, maar Leslie Kerkhoven is er voor ons ook niet bij. Maar uh, de damesingels wonnen allebei redelijk makkelijk. En uh, Christophe Vliegen weer, en dat hebben we een goed jaar natuurlijk... want hij is een oud uh, top 30 speler van de wereld geweest. Die heeft nog zoveel ervaring en zoveel kunde... dat hij uh, zijn partij uh, van Middelkoop won. Dat is toch een top 5 speler van Nederland... Een vrij dik won en daardoor de Kaloen won van, uh, van Scott. Ja, Scott had het zwaar dit jaar, want hij moest steeds op één spelen. En dan krijg je alle toppers tegenover je. Maar die heeft zich toch kranig geweerd. En die uh, kwamen 3-1 voor. En toen wonnen we de dames dubbel. En toen was het klaar. Toen hoefden we eigenlijk niet meer te dubbelen. Toen stonden 4-1 voor. En toen was het klaar. Dus dat was geweldig. En toen de finale tegen een heel, heel zware tegenstander. Ja, we moesten tegen Leimonia's uit Den Haag. En uh, we hadden in de onderlinge competitie al van ze verloren met 4-2. Nu was vliegen er wel bij. We kwamen... Uh, Arangse Rus, toch nummer twee van Nederland... moest tegen Quirine Lemon En die won in drie sets. Uh, Daniel Harms won in tweeën. Echt een fantastische partij gespeeld. Toen kwamen de Heren Singles. Nou, um, er was een Belg... die echt heel hoog zat, iets van 120 van de wereld. Die moest tegen Scott. Scott 7, 5 derde, Maar we hadden wel een set extra... En Vliegen won in tweeën. Dus we stonden duidelijk twee sets voor. We stonden wel 2-2 twee, twee in stand. Dus we moesten één dubbel winnen. Maakt niet uit hoe. In drie of in tweeën. Dat maakt er niet uit. En de dames hebben zichzelf ongelooflijk overtroffen. Dat ze wonnen van een Arangse Rus en een uh, Bulgaarse. Die echt heel hoog staat. Die meiden hebben, verbo we hebben nog nooit zo goed gespeeld. Dat zeiden ze zelf ook. En dat was fantastisch. En ze wonnen met 6-0 zijn. was binnen een half uur klaar. Mooi hè? Ja, super. Zij waren twintig keer al Nederlands kampioen. Ze waren ook vorig jaar kampioen. Nee, vorig jaar was Honest, Alta, ja, maar juist. ze zijn al zo vaak kampioen geweest. Ja, dat is ja. ongelooflijk. Ja. Wat vertelde jij nou over een speciale beker? Ja, we hebben de, de wisselbeker, die komt uit 1915, dus die is precies 100 jaar oud. En het is mooi dat wij precies na 100 jaar erop staan. En daar staan, dat is echt een historische beker natuurlijk. Als je al 100 jaar een wisselbeker hebt, en daar staat Limonios inderdaad al 20 keer op. En Zandvoort nou voor de en eerste keer? En voor de eerste keer. Het zal niet de laatste keer zijn. Dan nou, laten we het hopen van niet. Wat je vertelde ook is dat al die profs die doen mee... en daardoor is het in zo'n korte periode. Maar hoe zit het met de budgetten? Want ze willen natuurlijk gewoon betaald worden. Ja, nou de budgetten die zijn per vereniging heel erg verschillend. Er zijn verenigingen die echt uh, drie dubbele budget be, budgetten hebben dan van ons. We hebben echt het, denk het laagste budget van allemaal. Maar we hebben natuurlijk ten eerste de jongens Griekspoor... die bij ons al vanaf een uh, tiende spelen... Ja, dat zijn toch echte clubmensen. Verder speelt Leslie ook al bijna zes jaar bij ons. Dus dat is ook al. En zijn, daardoor is het ook niet dat ze zeggen van... nou, we vinden het zo fijn op Zandvoort. Vinden, dat geeft ons zo warm gevoel. Dan maar iets minder dan alleen maar voor die hoofdprijs te gaan... en ongezellig en niet prettig competitie spelen. Want je moet niet vergeten... ze worden tijdens de competitie ook begeleid. Wij, Hans en ik zitten de hele tijd op het bankje. Om hen te coachen, maar ook hen te helpen om hun spel te verbeteren. En ze komen eigenlijk allemaal na die competitie... allemaal hartstikke goed uit de startblokken... in hun, gewone in hun toernooien die ze gaan spelen. Maar dus dat is prachtig. Hartstikke leuk. Zandvoort, de tennisclub Zandvoort. The one and only. Leuk verhaal. <laughs> Every feeling, every word I've imagined it all Het is de one and only. Van het nummer 21. Bijna half elf op CFM Radio. U luistert naar de Watertoren Sport. 104.5 of 106.9. Gast in onze uitzending. Het eerste uur. Dick Zuik. Een van de architecten achter het Nederlands kampioenschap van de tennisclub Zandvoort. Wat een geweldig gebeuren. Maar ik wil het even met jou hebben over iets heel anders. Jij hebt volgens mij bij Balletterie gespeeld of getraind. Of... Ja, dat klopt. Dat moet geweldig zijn. Ja, dat was een, uh, goede, een goede ervaring. Ik kwam daar uh, in, denk 83 dat het was. Ik ben gestuurd, ik heb een, uh, bij Stanley Franker, die was toen bondscoach... heb ik een jaar stage gelopen, een hele dag gewoon per week. Ik denk van, ja, ik wil echt in het wedstrijdtennis. Dat is echt mijn ding. Dat heb ik bij uh, Stanley een jaar lang, elke dinsdag uh, was ik daar. Gewoon niet, geen werk genomen. Gewoon de hele dag vrijgehouden om alleen maar stage te lopen... Nou, en dan uh, na een paar maanden moest Stanley wel eens een keer vergaderen. Dus nam ik nam die groep al over. Nou, dat is mooi. Dan had ik de Michiel Schapers en de, de echte oude Rotten nog. Die uh, ging toen training geven. Nou, daar leer je natuurlijk heel veel van. Maar ik wilde eigenlijk meer. Toen zei hij van, nou, ik zou naar Bollingeri gaan. Hij had nog drie of vier adressen. Maar Bollingeri ben ik toen begonnen. Nou, ik kwam daar eerst als no-no binnen. Maar ik, uh, dat was een, uh, net zo goed als spelers zich opwerken. Een hoger level was dat met de trainers net zo. Want uh, ik denk dat er wel 25, 30 trainers waren en binnen een maand stond ik al met de betere spelers te spelen de noem eens dame, noem eens dame. Ja, in die tijd was het uh, Carling Bassett en Aaron Kreekstein en Jimmy Arias, maar dat zijn echt allemaal spelers die, als ik dat nu tegen Jonge Lui zeg, zeggen ze, dat hebben ze nog nooit ja. van gehoord, maar als ik nu tegen Jonge lui zeg, wie is Björn Borg, denken ze dat het alleen maar onderbroeken zijn dat <laughs> ik dus ik bedoel, dat, uh, Steffi Graaf hebben ze ook nog nooit van gehoord, ik zeg, je moet eens naar een videootje kijken van Steffi Graaf over de voeten werken, zeggen ze wie is Steffi Graaf, weet je, dus ja. Ja, dat, dat, die spelers zijn snel uit, uit de picture, en ze ja. weten alles van ...van het hedendaagse dag tennis, maar van het jeugdtennis... ...van het tennis van vroeger weet ze eigenlijk heel weinig af. Maar het heeft je wel geholpen, hè? Je werd districttrainer. Uh, ja, toen ik terugkwam, uh, ik ben ongeveer... Ja, ik werd verliefd, dus dan, uh, vlak voordat ik naar Bolentier ging... ...ben ik ja. drie, vier maanden geweest en uh, ja, ik wilde toch weer terug... ...terwijl ik daar een hele goede periode heb gehad. Mm -hmm. Heel veel geleerd en mooi uh, ja, mooie... Uh, ja, ...op wedstrijdniveau, op wereldniveau veel gedaan... En toen kwam ik terug en toen ben ik, uh, heb ik voor de tennisbond gewerkt in het de district Den Haag eerst. En toen ben ik later kadertrainer geworden voor de Nederlandse tennisbond. Ja, heb ik in een jaar vier gedaan. Eerst was ik verantwoordelijk voor alle kinderen tot en met 14 jaar en later tot en met 16. Het probleem vond ik, en daarom ben ik op een gegeven moment ook gestopt ermee, was dat je die kinderen krijg je aangevoerd van andere tennisscholen. Ja. Dus je bent eigenlijk niet eindverantwoordelijk ervoor. En toen ben ik naar Amsterpark gegaan en toen ben ik daar gaan werken met fulltime spelers. En toen ben ik vijf jaar lang met tennisverscheppingen vooral met, en Mirjam Oremans ben ik de wereld rondgetrokken. En, maar je hebt wel vijf jaar bij de Bond gewerkt, toch? Ja, zoiets vijf ja. jaar. Ja. Wat leuk. En de, en de wereld over? Vijf, vijf jaar lang de wereld over. Van hotel tot hotel. Ja. Echt een prachtige periode geweest. Kost een huwelijk, moet ik eerlijk zeggen. Oh, wat jammer. Dat is dan heel zonde. 35 ja. weken per jaar van huis. Ja, dat is uh, ook wel heel erg uh, zwaar uh, gebeuren natuurlijk. Ook als je jonge kinderen hebt. Maar goed, dat is toch allemaal, uh, het, is niet, het huwelijk is niet goed gekomen. Maar de rest allemaal wel. En uh, ja, ik heb daar gewoon de hele wereld over getrokken. Ik heb alle Grand Slams een paar keer gezien. Ik ben uh, Wimbledon, Parijs, uh, vier keer of vijf keer naar Australië geweest. The uh, Open, uh, echt uh, China, Zuid-Amerika, overal geweest. Prachtig weer. Mooie ervaring. Ja. Je had het net over uh, namen uit die tijd. Jij bent geloof ik met Dennis van Scheppingen ja. bezig geweest? Dennis van Schripping is echt eigenlijk mijn leerling geweest. Die is, uh, zijn hoogste ring is ongeveer 70 geweest. Ja. Dus die, dat betekent dat je aan alle grote nooien mee kan doen. En uh, ja... En heb ik nog steeds heel veel contact mee. Dat is wel heel grappig. En Amstelpark? Mis je het? Amstelpark? Nee, dat miste ik eigenlijk niet. Want ik ben uh, sinds twee jaar... Ik ben een tijd weg geweest. Toen kwam ik weer, uh, heb ik met, uh, ben ik weer teruggegaan naar Zandvoort. Want ze wilden op Zandvoort toch weer proberen... het weer een beetje alles op de rit te krijgen. Toen heb ik samen met Hans tennisschool opgezet. Dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Want we hebben heel veel goede jeugd. We hebben een grote club. De die club loopt echt goed. We hebben heel veel jonge spelers. We hebben nu weer een Nederlands kampioen tot en met 12 jaar een meisje. Dus eigenlijk op prestatieniveau gaat het ook goed. Maar ook het recreatieve mogen we zeker niet vergeten. het gaat ook echt de goede kant op. Ik vind het hartstikke leuk wat je allemaal vertelt. En die club dit draait echt als een trein. Dus we kunnen nog een, een aantal jaren een Nederlands kampioen hebben hier. Ja, nou, dat weet ik niet of we een Nederlands kampioen hebben. Maar het gaat niet alleen om het eerste team. We hebben ook nog uh, volop werk met uh, de teams eronder. Want eronder spelen ook echt wel goede spelers. En die op de top van Nederland zitten bij de jeugd. Dus die willen we graag begeleiden naar een hoger niveau. We gaan naar Queen, dat nu komt. Villa Queen gaan we verder praten over de club in Zandvoort en wat she er allemaal gebeurt. She never kept the same address In conversation She spoke just like a baroness Middleman, mm -hmm. man trying China to delegation minor I've Then again incidentally She's a in that killer queen Love you came naturally From Paris naturally. Because she couldn't care yes, Specific and, and precise She's a killer queen girl. Agility, dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind Can. Momentarily out of action, temporarily out of action. So absolutely try. Sheer had a heart attack. En dat neemt dat hij dus killer queen. Ja, in het zo gaat dat. In het programma De Watertoren Sport. En we hebben als gast Dick Suik, een van de architecten achter het uh, Nederlands kampioenschap... behaald vorige week door de tennisclub Zandvoort. Dat is al eerder gebeurd, Dick. Je bent daar trainen. Je herinnert je nog heel goed zes jaar geleden. Want toen werden de jongens kampioen. Ja, het was een, uh, een jongensteam met vier jongens... En uh, al die vier jongens die spelen nog op Zandvoort. Dat is wel heel erg leuk natuurlijk. Zegt wel wat, hè? Ja, die waren toen 13 jaar of zo. Waren ook echt allemaal talentjes die ook bij de bond zaten. En uh, die werden toen uh, Nederlands kampioen. En het is bij ons uh, op de club is het gebruikelijk. Als je Nederlands kampioen wordt, maakt niet uit of, wat, of het nou 35 plus is. Maar als je Nederlands kampioen bent, in de single of in als team, dan kom je op de galerij te hangen bij ons. We hebben dan één wand, die hangt helemaal vol met foto's en... Uh, alle uh, tegenstanders die bij ons op de club komen, mensen die gaan altijd zitten koeken loeren wie het allemaal zijn. En uh, ja. ja, dat is echt heel leuk. En welke namen waren dat vier jaar terug, of zes jaar terug? Dat is Mark Dijkhuizen, die zit nog steeds bij ons, speelt bij ons in het tweede team, Tel Griekspoor. Die is nu, speelt dit jaar voor het eerst in het eerste team, heeft fantastisch gedubbeld. En daar ga ik wel vanuit dat volgend jaar volop meedraait als singelaar, als negentienjarige jongen. Ik denk dat het een van de betere spelers op dit moment van Nederland is bij de jeugd. Ja. En de andere twee? Andere twee. Jesse Schreurs speelt nog steeds, maar die speelt in het de derde klasteam. Dat is het Team 5. En uh, we hebben dan nog Sikke uh, Jansen. En die, speelt, die is een beetje teruggezakt. Die speelt niet meer zo fanatiek. Dat is jammer maar. Nou ja, goed, maar hij heeft het toch maar gedaan, zei ze. Absoluut, terug, hè? absoluut. Zondag wordt een heel belangrijke dag wat betreft de fotogalerij voor de meisjes. Ja, absoluut. We hebben een meisjesteam met twee meisjes van 12. Eén echt Zandvoort meisje, die staat ook regelmatig in de krant hier in Zandvoort. Eén uit Haarlem, nog één uit Zandvoort en één uit Vogelenzang. En die, gaan voor het land, die zijn kampioen geworden in, hun, in de hoogste klasse. in de ho klasse, En die gaan voor het landskampioenschap in Venlo dit weekend. En wat denk je? Ah, ik denk dat ze een goede kans maken. Wat ontzettend leuk. Ja, ja. fantastisch. Jij ja, stuurt ook trainers aan hè, op jullie tennisschool. Kun je iets meer vertellen over die tennisschool die jullie samen doen? Samen dan met uh, Hans Smit? Uh, ja, dat kan. We hebben heel veel kinderen. Er zijn 200, ruim 250 kinderen bij ons lid onder de 11 jaar. Dat is die moeten allemaal les hebben. Want de club heeft een filosofie van tot en met 13 en het wordt, tot en met 14 jaar. Alle kinderen die lid zijn krijgen ook sowieso één uur training per week. Want dat is de bindende kracht. Dat ze alleen maar lid zijn, dan komen ze misschien af en toe spelen. Maar de, door de les komen ze sowieso. Sowieso moet je tegenwoordig alles organiseren. Want het vrij spelen, wat we vroeger deden, gewoon lid zijn en elke dag naar de club gaan om te spelen. Dat gebeurt niet meer. Ze hebben veel de kinderen. Of het nou computer is, playstation, noem maar op. Maar ze komen gewoon niet. En, uh, dus Je moet het organiseren en dat doen we dan ook. En uh, daar, die trainers die we daarvoor hebben, die leiden we voor een deel op. Die moeten wel een diploma hebben, maar die gaan we verder sturen, zoals wij denken, dat het de uh, juiste weg is om betere kinderen te krijgen. En dat ze dus uh, plezier in de sport halen. Want niet iedereen kan goed leren tennis natuurlijk. Dat is duidelijk. Er zijn genoeg kinderen die het wel leuk vinden, maar gewoon niet echt goed zijn, nou, dat is dan jammer. Maar dat, ze moeten wel. ...behouden worden voor de sport. Dat vinden we wel erg belangrijk. In de voetballerij heb je allerlei opleidingen van de KNVB. Doet de Tennisbond dat ook? Ja, de Tennisbond heeft dat ook. Maar ik die dat... zijn helemaal aan het terugkrabbelen. Die hadden vroeger allemaal districtstrainingen, bondstrainingen. En die gaan alles, ook financieel, want de tennissport loopt terug. De verenigingen die gaan leden 15 tot 20 procent ledenverlies. Tussen de 10 en 20 moet ik zeggen. En Zandvoort houdt gelukkig zijn leden vast, dus dat is mooi. Maar de tennis loopt terug, dat betekent ook minder inkomsten voor de tennisbond. Dus ook hun visie op het wedstrijdtennis is aan het veranderen. Maar als je praat over meerdere tennisleraren bij Zandvoort... zijn dat dan gediplomeerden of zitten die in een opleiding voor een diploma? Nee, het zijn in principe allemaal gediplomeerde leraren. We hebben uh, twee dames, die doen het part-time... Die hebben hun opleiding gedaan, maar hebben daarnaast een of een andere baan erbij, maar werken dan twee of drie dagen nog bij ons. En dan hebben we nog drie andere leraren die bijna fulltime bij ons werken. Heel leuk. En het gaat goed, hè, met die club. Die club is eigenlijk heel groot. Ja, we hebben rond 850 leden, dus eigenlijk verreweg. Nou, niet de grootste vereniging in Zandvoort. Want je hebt nog Oud-Zandvoort, hoe heet het? Het genootschap Oud-Zandvoort. Ja. Die hebben verreweg het meeste leden gehoord. Ja. Maar het is eigenlijk wel de grootste sportvereniging in Zandvoort, ja. Jij bent al jaren trainer. Je ziet er heel jong uit. Hè? Mag ik eerlijk zeggen. Dat de mensen kunnen het niet zien, maar Dank je ze dan. kunnen het wel zien, vandaag de camera hier. Maar hoe hou je het vol? Want dat is nogal een, een zwaar beroep natuurlijk. Ja. Nou, het is lichamelijk best zwaar, maar het is, uh, de jeugd houdt je jong, hè. En gewoon constant met elkaar. En dat is ook belangrijk, als je altijd maar in je eentje staat. Maar we hebben natuurlijk een team en dat houdt elkaar ook uh, goed, uh, goed wakker. Maar jullie zijn samen voor altijd. <laughs>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 Voor altijd Samen voor altijd Ik hoor bij jou En jij bij mij Beste vrienden voor altijd En als, als ik in de spiegel weg. kijk Dan en weet ik de dat ik op je, je lijn. Ik zie de wereld door je ogen Zou ik op je dromen mogen Jij brengt mij in een supersfeer, beleef alles weer voor de eerste keer Ik leef in de kleren en ik ben niet bang, omdat ik, ik weet ik dat ik jij ben. me bent. Jij bent de man, ik ben de man, jij wijst de weg en ik pak je op Van je eerste dag tot, tot je laatste man. dag, van je eerste drank ja, tot, je tot je laatste lach Ik draag ja, ik je ik in mag. mijn hart, dichtbij. blij, zijn, voor ik voor hoor altijd. bij jou, Jij hoort bij mij, we blijven samen voor altijd Ik laat je nooit alleen, je maakt me blij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 Leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij, maar wat een, een hoop mooie momenten delen wij. Als ik je nodig heb, dan ben je er voor mij. Ik, ik hou van jou. jij en ik, en ik ben jij, en dat is voor altijd. Samen voor altijd. samen met uh, zijn dochter van het album Duizend Spiegels... Samen voor Altijd. We hadden het over uh, Samen voor Altijd wat betreft uh, uh, tennissen. Okay. Hoe doen jullie dat? Uh, Swinters bijvoorbeeld. Nou, Swinters, uh, dat is een uh, probleem. Want we hebben in Zandvoort, uh, heeft Centerparks twee, twee baantjes. Die huren we dan ook, heel veel, zoveel als het kan. Maar daar komen we lang niet mee uit de voeten, lang niet. We hebben eigenlijk vier banen permanent nodig... Dus we wijken uit naar de Fabelhal en de Randweg. Of we wijken uit naar de uh, ijsbaan bij de Kennemerhal naast de ijsbaan. Hebben ze ook zes banen. Om een voorbeeld te geven, op zaterdagochtend doen we de selectie. Dus de teams, ook team 1, maar ook team 2, 3, 4 enzovoort. We trainen op zaterdagochtend van 8 tot 12. En dan gebruiken we alle zes de banen. Wow. Dus dat is 24 uur hebben we baangebruik. Nou, dat kost natuurlijk een vermogen allemaal. Om overal de losse banen te huren. Ja, en dan... We wonden het een beetje dat alle kleine plaatsen in Noord-Holland... hebben een eigen hal. Maar Zandvoort... nou, niet alleen in Noord-Holland, hoor. Nee. En Zandvoort, en Zandvoort uh, waar toch uh, een grote vereniging zit... en waar dus serieus wordt getennist ook nog. Toch uh, de enige sport die op het allerhoogste niveau uh, meedoet. En ook bij de jeugd gigantisch goed uh, presteert. En zoveel kinderen die spelen, dat er nog geen eigen hal is in Zandvoort. Maar dit is iets waar we al twintig jaar geloof ik al mee bezig zijn. Nou, wil het toeval, of toeval bestaat niet, maar dat... De voorzitter van CFM Radio en Televisie zit in de raad. Ik zou zeggen, kom eens langs en uh, Kietel er is. Ja. Nou ja, goed, het is een algemeen, pro algemeen, algemeen bekend probleem hè, dat we hiermee zitten. En uh, elke wethouder die zegt, nou ik ga me er weer hard voor maken. Maar volgens nog is er nog nooit wat gebeurd. We hebben be zijn bezig geweest met het handelveld. Er is daadwerkelijk iets gebeurd dat we op het handelveld vier tennisbanen zouden kunnen leggen, overdekt. Maar dan moest de vereniging, of moest de, degene die het ging uh, exploiteren... die moest een handbalveld neerleggen met een kantine voor de handbalvereniging. Nou, daar zitten geloof ik uh, één, één team hebben die nog maar. En uh, dan ben je dus uh, geld aan het... Uh, ik had ze liever allemaal duizend euro gegeven, al die leden. En zeggen van nou, zoek een andere vereniging. Maar nee, dat, uh, nee helaas. Maar dat heeft te maken ook met de sportraad. Met het, die combi, die, al die sportverenigingen die daarin zitten. Merkwaardig, hè? Want ja... Nederlands kampioen. Het is wel gebeurd... afgelopen weekend. We herhalen het maar. De tennisclub Zandvoort werd afgelopen weekend... Nederlands kampioen tennis... in de mixed teams. Fantastisch resultaat. Het werd vroeger allemaal op tv uitgezonden. Nu hoor je het allemaal wat minder helaas. Maar volgend jaar is het kampioenschap hier in Zandvoort. Krijgen jullie daar nou steun voor? Om dat te organiseren. Je krijgt uh, van de... Uh, KNTB, van de tennisbond... krijg je uh, een bedrag. Maar dat is niet afdoende om... Uh, te organiseren, maar ze hebben wel mijn eisen, want er moeten de reclames van de tennisbond moeten erbij hangen, enzovoort, enzovoort. Ja, en ik hoop dat de gemeente een beetje bij wil springen. Dat is wel waar ik eigenlijk op hoop, een beetje, dat ze in ieder geval met parkeren dus wordt een probleem, en er zijn wel meer problemen, tribunes moeten er geplaatst worden. Ja, het wordt een evenement, en ik hoop dat Zandvoort ook ziet dat het ook een evenement voor Zandvoort is. Ze luisteren in ieder geval, dus wat dat gaat, heb je niet tegen Dovermans oren gesproken. Ja, dat is mooi. Het is jammer, hè, dat zo'n sportbeleid in een Plaats als Zandvoort, dat toch eigenlijk zo langzamerhand een, een heel beroemde plaats aan het worden is, dat het sportbeleid een beetje achteraan komt. Ja, nou ja, goed, in ieder geval op het tennisgebied. Ik weet niet, op voetbal kan ik niet zo goed overoordelen, want die hebben natuurlijk wel een mooi nieuw kunstgrasveld gekregen daar. Maar ja, spelen maar wel tweede klasse. Ja, Ja, goed. Ja, en ze hebben niet, dus ik geloof dat ze 400 leden hebben, dus het is ook niet zo in vergelijking met tennis, dus liggen ze een beetje achter. Maar ja, op een of andere manier denkt de gemeente altijd vanuit de tennis... dat, dat roeit zichzelf altijd wel. dat lukt ook wel, maar een beetje ondersteuning zou heel prettig zijn. Nou, daar gaan we aan werken. Gaan we gaan naar de volgende muziek. Sven Davis is de zoon van een van de technici hier. Net zoals Ruud Jansen, die vandaag onder de, achter de knoppen zit. En die maakt een schitterend, schitterend nummer. Calling for Peace.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 is Dat family Why can't we disagree Mooie muziek gemaakt door Sven Davies We hadden te gast in de Watertoren vanmorgen Dick Suik Een van de architecten achter het Nederlands kampioenschap tennis Dat de tennisclub Zandvoort afgelopen weekend behaalde hij moet nu naar de tennisbaan. En hij wordt straks vervangen in het tweede uur door zijn collega Hans Smit. Beiden hebben een tennisschool in Zandvoort. En daar hebben we uitgebreid over gesproken. Net als over die Nederlandse titel. Wat een geweldig resultaat was. Ik wou je bedanken Dick. Het was erg leuk, erg informatief. En met die meiden zondag ontzettend veel succes. Hartelijk bedankt. vond het erg leuk. Okay. We gaan luisteren weer naar muziek. En dat is een favoriet van mij deze keer. De Little Red Rooster. De Stones. Be great. the crows for days Keep everything in the farm upset in every way The dogs begin to bark Begin a howl. Dogs begin a bark. Hounds begin a howl. Watch out, strange camp people. Little red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 Ain't had no peace in the farm yard since my little red rooster's been gone Stones, prachtige muziek is dat Ruud. Ja, eh, helemaal weer in het hot nieuws, De Stones vanwege de re-release van Sticky Fingers van 44 jaar, al album opnieuw uitgekomen. Dus maar dit was was nog wat ouder eigenlijk, 1965 geloof. ik. Ja, er wordt omgevochten om gevochten, hè, op die plaat. Ja, tuurlijk. U luistert naar de Watertoren Sport op ZFM Zandvoort. We hadden het eerste uur te gast Dick Suik. We hebben gesproken over tennis. Want afgelopen weekend werd de tennisclub Zandvoort... Nederlands kampioen voor het eerst in de geschiedenis. Een geweldig resultaat. Dick Zuik heeft onze studio's verlaten. Die is op weg naar de tennisbanen. Want daar gaat hij weer lesgeven, geven. Maar wordt vervangen door zijn collega Hans Smit... die nu onderweg is naar de studio. Mister Zandvoort, zoals ze hem noemen. En we gaan straks het tweede uur... en het is bijna vijf minuten voor elf... op een schitterende, schitterende dag... ...in het hele mooie Zandvoort. Dan nou, zet ik dan dit maar onder. Music. John Miles. That's my first love. And it will be my last. Music of the future. So mm -hmm.